Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Slovenië blijft last hebben van noodweer. Gisteravond brak in het oosten van het land een stuwdam door. In tien plaatsen worden mensen geëvacueerd. Ook worden vandaag 85 Nederlanders opgehaald met bussen... Sommige Nederlanders konden hun spullen nog net op tijd redden, vertelt correspondent Wouter Zwart. Anderen zijn echt alles kwijtgeraakt. Hun caravan is verdwenen, ze weten niet waar die is. Die is gewoon weggedreven, de auto is compleet verwoest, de bezittingen zijn weg. En die mensen zijn letterlijk blij dat ze het er levend van afgebracht hebben. En er zijn, dat weten we afgelopen dagen, ook een aantal doden gevallen. Twee van die doden zijn Nederlanders, een vader en zoon uit Gouda. Algerije wil absoluut niet dat er militair ingegrepen wordt in Niger. De president van Niger is gevangen genomen door zijn eigen leger... en hij wil dat buurlanden hem komen helpen. Volgens de president van Algerije kan een conflict met het buurland... voor grotere problemen in de hele regio zorgen. Daarom willen ze geen geweld gebruiken. Twee Haagse zussen hebben allebei een schadevergoeding... van 5000 euro van jeugdbescherming gekregen. De organisatie heeft ze niet genoeg beschermd... tegen de mishandeling door hun ouders... Er kwamen wel regelmatig hulpverleners langs, maar die hebben het geweld niet kunnen stoppen. De zussen hebben er nog steeds last van en voor zover bekend is het de eerste keer dat jeugdzorg een schadevergoeding betaalt. En deze dame lijkt populairder dan ooit. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. En dat succes is ook onder de grond te zien. Een uitvaartbedrijf in El Salvador verkoopt Barbie doodskisten. Die zijn uiteraard roze van kleur en hebben foto's van de pop aan de binnenkant. Je denkt misschien dat het een eenmalige gimmick is of een marketing stunt. Maar er zijn al tientallen van die kisten verkocht. Geen zorgen, betekent trouwens niet dat er in korte tijd allemaal Barbie fans zijn doodgegaan. In El Salvador is het normaal om al ruim voor je dood een kist te kopen. Dan nog het weer. Vanuit het westen trekken velle bij het land in. Er is vanmiddag in het oosten ook kans op onweer. Het waait flink en het wordt niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Met nu ZFM Jazz. Ik in -foo. Welkom terug luisteraars bij ZFM Jazz. Het is nog steeds regenachtig in Zandvoort. Maar ja, we warmen ons aan de jazzmuziek, zal ik maar zeggen. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Zoals ik in het eerste uur al aankondigde, het thema in deze uitzending is de trompet. En uh, ik heb al een hoop solisten gedraaid in het eerste uur... En uh, we openden het tweede uur... met het nummer Drummond Man... van de LP Drummer Man... Uh, van de Gene Krupa Big Band. En je hoorde Gene ook op het eind even... flink op de trommels rammelen. Uh, de zangeres die je hoorde was Anita O'Day. En uh, de solist op trompet was weer Roy Eldridge. In het eerste uur hoorde je hem bij het Oscar Peterson trio. Maar hier bij de Big Band... Van Gene Krupa. Uh, over drummers gesproken. Ik heb nu klaarstaan Art Blakey. En de Jazz Messengers. En uh, in die formatie was natuurlijk ook een fantastische trompetist. En dat was Lee Morgan. Uh, ik heb een opname van 10, 30 oktober 1958. Uit de uh, Blue Note. En uh, dat was de beroemde Bezetting van de Jazz Messengers van Art Blakey. Met uh, naast Lee op trompet, Benny Golson op tenor, op piano Bobby Timmons, Jimmy Merritt op bas en de meester Art Blakey zelf natuurlijk op drums. Het nummer wat velen van u waarschijnlijk wel kennen: Are You Real? Blakey en de Jazz Messengers. Dan uh, staat nu klaar Lester Young. En dit is wel een mooie historische opname van 18 april 1945, gemaakt in New York City. Uh, het is uh, een opname van een serie geheten Lester Young, de Savoy Recordings, Volume 1. Uh, en we horen Lester Young en Buddy Tate op de Noord, Jimmy Powell en Earl Warren op Alt. Rudy Rudolphort op bariton, Henk Damico op klarinet en het gaat tenslotte om de trompet vandaag Harry Edison op trompet. De ritmesectie is Clyde Hart piano, Freddie Green gitaar, Rodney Richardson bas en Philly Joe Jones op drums. Het nummer heet These Foolish Things Remind Me of You. klaar om te gaan spelen. Een uh, opname die uh, heel dierbaar is. Ik heb um, deze LP heel vroeg in mijn jeugd al gekocht. Het is een opname uit 1960. Een live opname van de uh, Lighthouse Club in Los Angeles, Californië. Uh, ik heb het op internet opgezocht. Hij bestaat nog steeds, die jazzclub. Club. En als je er in de buurt bent, kan je nog steeds naar live optredens uh, Jazz uh, Gaan. Uh, deze bezetting was uh, Julian Cannonball Adderley op Alt natuurlijk. En zijn broer Ned die speelde cornet, het zusje van de trompet. Uh, in deze combinatie zijn ze heel veel opgetreden en hebben ook veel LP's gemaakt. Victor Feldman is daar op piano, Sam Jones op Bas en Louis Hayes op drums. Het uh, nummer waar u naar gaat luisteren is What is this thing called love? waren de gebroeders Adderley. Een uh, interessante combi heb ik uh, nu klaarstaan. John Coltrane met Don Cherry. John natuurlijk op Tenor, maar afwisselend op deze <coughs> cd ook op uh, sopraansax. Ik weet niet precies op welk nummer hij wat speelt, maar dat horen we dadelijk vanzelf. Don Cherry op Cornet. Percy Heath op bas En Ed Blackwell op Drums. Het is een uh, LP-CD uitgekomen in 1966, getiteld Die Avantgarde. In die tijd uh, werd John Coltrane ook al zodanig uh, uh, erkend als een avantgarde in de jazzmuzikus. Uh, en we gaan luisteren naar uh, een uh, interessant nummer, dus alleen voor uh, rietblaas en uh, co uh, Koper, cornet. Luistert u naar John Coltrane en Don Cherry met The Invisible. op Sopraan en Don Cherry op Cornet. Er uh, zijn natuurlijk ook uh, Nederlandse trompetisten. En uh, in dit tweede uur zal ik er een aantal uh, uh, van hen aan u laten horen. Uh, ik begin met uh, Ado Broodboom. De bekende trompetist uit uh, de jaren 50 en 60. Uh, hij wordt uh, begeleid door Pim Jacobs op piano... Ruud Jacobs op bas en Wessel Ilken op drums. Het is een opname uit 1956, 8 november, om precies te zijn. En als gastsolist had men de beroemde Amerikaanse fluitist... die ook wel de tenor speelde, Herbie Mann. De, de LP in die tijd heette dan ook Herbie Mann with the Wessel Ilken Trio. Uh, waar we aandoen, dus horen op trompet. Luistert u naar The Lady is a Tramp. Mm -hmm. was het Wessel-Ilke-trio met Ado Broodboom op trompet. en wel Een, een uh, trompet uh, met zo'n ding, een gestopte trompet. En Mann op fluit. Zoals u weet, Wessel-Ilke was de eerste man van Rita Reis die met een waterski-ongeluk uh, in de 50e jaren, eind 50 jaren om het leven kwam. Uh, een uh, fantastische zanger is Mel Tournee natuurlijk. Uh, ik heb hier een opname van Mel Tormé... at the Crescendo in Hollywood. Uh, en daar... speelt ook, uh, hij wordt daar begeleid... onder andere door... Don Fagerquist op Trompet. Ik moet u zeggen, ik wist niet... wie het was. Dus dat heb ik even opgezocht. En hij was met name... een uh, studiomuzikant... Uh, van de West Coast... Uh, of de, van de Verenigde Staten. Uh, heeft met heel veel... Uh, in heel veel bands gespeeld. Gene Krupa, Artie Shaw... Woody Herman, Les Brown... Uh, en hij heeft ook gespeeld... op het uh, mooie... opname uit uh, 1963... Elepha Gerald sings the... Jerome Kern songbook. Uh, om met een orkest onder leiding... van Nelson Riddle. Dat is dus Don... Fagerquist. Hier is hij... samen met uh, Marty Page... Uh, piano... Larry Bunker vibrafoon... Max Bennett, B uh, Bas en Mel Lewis op drums. De begeleider voor Mel Tormé in een song die met name bekend is geworden door Frank Sinatra. Maar hier dus wordt vertolkt door Mel Tormé. One for my baby and one more for the road. it's quarter to three there's no one in the place except you and me so set 'em up Joe I got a little story you ought to know we'll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 So, drop another nickel in that machine. Feeling so bad, I wish you'd make the music dreamy and sad. be true to your call, make it one for my baby, one more. But buddy, I'm a kind of poet And I got a lot of things to say When I'm gloomy You simply gotta listen to me Until it's talked away anxious to close. So thanks for the beer. I hope you didn't mind my bending your Baby, and one more for the road. Ja, dit is toch wel een hele bijzondere uitvoering van One for my baby. Die van Sinatra is mooi, maar eigenlijk in die dialoog met die trompet vind ik dit misschien nog wel mooier. Goed, euh, als je het over trompet hebt, dan in Nederland, maar ook in Europa, kom je natuurlijk niet om Ak van Rooyen heen. Ak van Rooyen die we nog een paar jaar geleden in de krocht zagen optreden op hoge leeftijd en in november 21 op 91-jarige leeftijd overleed... was een, een absolute uh, jazzgrootheid in Europa. Niet alleen in Nederland, hij heeft veel in Duitsland gespeeld... met uh, grote orkesten ook als solist. En hier hebben we een opname waarin hij uh, in, in de begeleiding zit... van Greetje Kauveld. Ook zo'n icoon die veel in Duitsland uh, heeft opgetreden. ...en daar een stuk van haar carrière heeft doorgebracht. Uh, dus we kijken hier naar een of we luisteren hier naar een opname uit 2016. En het is de CD van Greetje, A Song For You. En naast Greetje, Zang en Ak op Vlugelhoorn... ...horen we Jan Menu op bariton... ...Maarten van der Ginten op gitaar... ...en Jan Voogd op bas. Luistert u naar... Alright, okay, you win. <phone rings> en Ak van Rooijen. Uh, wie ook uh, in de krocht uh, voorbij kwam, uh, ik dacht één of twee seizoenen geleden... was uh, Michael Varenkamp met zijn uh, programma Lewis, What a Wonderful World. Nou wel, ik begon in het eerste uur met Lewis... en dit uh, programma was een ode aan uh, Louis Armstrong. Uh, ik heb uh, hier een opname van dit uh, programma, die is gemaakt in 2016... Net zoals de vorige cd van Gretje Kouwveld. En uh, we horen hier natuurlijk Michael Varenkamp op uh, trompet en vokaal. Maar met name op, uh, in dit nummer op trompet. En we horen verder uh, Ben van der Dungen op sax. Wie Burkens op toetsen. Uh, René van Barneveld op gitaar. Uh, en Harry, en uh, sorry, Erik Koger op drums. Een uh, ook weer klassiek nummer... Luistert u naar Caravan. Van, die mooie gestopte trompet van uh, Michael Varenkamp. Dan uh, heb ik uh, een nummer klaarstaan uh, met Clifford Brown. Iemand natuurlijk veel te jong is overleden. Een hele uh, veelbelovende trompetist in een auto-ongeluk uh, omgekomen. Dit is een opname uit uh, 1954, waar Clifford Brown op trompet samenspeelt met Harold Land op de Noor... Richie Powell op piano, George Morrow op bas en Max Roach op drums. Het uh, heet dan ook de uh, Max Roach en Clifford Brown Quintet. Uh, de LP was uh, getiteld Jordu en ook dit nummer zullen velen van u herkennen. Da Hout. wat werd daar toch mooie, mu mooie muziek gemaakt in de vijftiger jaren. Max Roach en Clifford Brown Quintet. Uh, weer wat Nederlands. Uh, Angelo Verploegen, ook een trompetist die samenspeelt met de Bates Brothers. Alexander Bates, tenor. Rolf Delfo As uh, Altsaks, Jan Menu bariton. Peter Bates op piano. Marius Bates op bas. En Joost Patorska op drums. Van de CD uh, Brotherwise New Dimensions of the Bait Brawlers, draai ik de Jody grind. Ja, dat waren de Bates Brothers. En uh, voordat. Ja, we zijn alweer toe aan het laatste nummer. Voordat ik dat ga draaien, nog even een uh, aankondiging. Ik ben weer te horen samen met collega Jeroen en Edward. op 27 augustus, de dag van de Grand Prix hier in Zandvoort. van 10 tot 5. Dat is een live programma uh, vanuit Race Café Rabbel. op het Louis-Davids Carré. En uh, daar verzorgt uh, het jazzteam van ZFM... Uh, dus van tien tot vijf uur smiddags de muziek. Uh, het is niet alleen muziek. We krijgen ook veel interviews te horen. We hebben twee, drie razende reporters... die door het dorp lopen en hier en daar interviews maken... en met ons uh, inbellen. Het wordt een zeer gevarieerd programma. Dus... Uh, ik kan u allen aanraden als u zelf niet op de Grand Prix circuit bent om zeker op 27 augustus van 10 uur s ochtends tot 5 uur s middags op ZFM af te stemmen voor een fantastisch race jazz programma. Genoeg gepraat, we gaan eruit met de big band van Paul Kuhn waar we ook weer Ak van Rooyen horen. Het nummer is getiteld Florida Flirt. Tot de volgende keer.